anuw ah, Verkeersinformatie. Hier staan files op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Bij de afrit ben Dolder, 2 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A50 Apeldoorn richting Zwolle is helemaal dicht bij de afrit Epen. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden uh, via de A1 en de A28. En de A58 van Bergen-op-Zoom naar Vlissingen. staat voor de Vlakertunnel 3 kilometer.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit Is De Dag. Dit half uur, aandacht voor een boek dat in de Verenigde Staten... getypeerd wordt als het meest invloedrijk na de Bijbel. Daarna gaan Nelly Stienstra en Mariska Orban met elkaar... in debat over de nieuwe kritiek die op aartsbisschop Eik wordt geleverd. Dat straks, maar eerst voor- en tegenstanders... over het op de Bijbel na bekendste boek dat in Amerika is verfilmd... The Atlas Shrugged. Afgelopen vrijdag verscheen in Amerika de film Atlas Shrugged. De verfilming van een boek waarvan veel Amerikanen zeggen... na de Bijbel heeft dit boek mijn leven het meest beïnvloed. In Nederland is Atlas Shrugged minder bekend... maar wie goed zoekt vindt enthousiastelingen. PVV-Kamerlid en partijideoloog Martin Bosma bijvoorbeeld. Het is een verpletterend boek. Het is een, het is een waanzinnig boek. Het is een totaal on-Nederlands boek. En het zou heel goed zijn uh, als meer mensen het lezen. Ik praat over het boek met James Kennedy, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, Amerika-kenner, want hij is Amerikaan. Meneer Kennedy, het is goed als mensen dit boek lezen, zegt Martin Bosma. Bent u het daarmee eens? Uh, persoonlijk niet zo. Uh, ik heb uh, Ayn Rand getracht te lezen in mijn studententijd. Uh, en ik ben er niet doorheen gekomen. Maar uh, goed, uh, ik, ik kende ook in mijn Amerikaanse tijd, studententijd... Uh, ook medestudenten die dol enthousiast waren over het boek. Dus uh, het ligt uh, wellicht aan mij. Ja, ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Het is zo dat het in Amerika een heel bekend boek is. Nederland kent bijna niemand het. Wat is het voor een boek? Nou, Het is een boek uh, waarin zeg maar, uh, de kracht van het individu uh, voorop staat. Uh, waarin eigenlijk uh, ook een verhaal van een samenleving... die eigenlijk alleen maar de getalenteerde uitbuit... En uh, eigenlijk uh, zo dan iedereen naar de knoppen helpt. In plaats van zeg maar, die, die mensen de vrijheid te geven om zelf uh, dingen goed te ontwikkelen. En dat is natuurlijk een verhaal die goed aansluit bij het zelfbeeld... die Amerikanen hebben over hun eigen samenleving. En wat het individu hoort te doen. Een krachtige individu die alleen staat. En ook de ruimte gegeven moet worden om uh, tot ontwikkeling te komen. Ja, en een kleine overheid neem ik aan. Ja, en niet alleen, en niet alleen een kleine overheid, maar ook een overheid... Uh, het is natuurlijk een boek met een uh, zeer wantrouwende kijk op de overheid. De overheid is eigenlijk, uh, uh, in zoverre als die bestaat, een belemmering voor een uh, vrije individu. En uh, daarom is die, is die overheid ook een groot gevaar. Uh, zo wordt het ook in het boek uh, beschreven. Ja. Is het een invloedrijk boek in de Verenigde Staten? Ja, ik denk het wel. In de conservatieve beweging is het al decennia goed gelezen. En het heeft veel, daar, veel mensen daar geïnspireerd. Je kunt ook wel denken aan uh, mensen... die ook in het, in het publieke leven van belang zijn geweest. Uh, Alan Greenspan, de oude directeur of voorzitter van de Federal Reserve... is een buitengewoon enthousiaste volgeling van Ayn Rand geweest. En diens uh, gedachten. Dus uh, je ziet het uh, telkens weer terug. Paul Ryan uh, is uh, waarschijnlijk een van de meest invloedrijke republikeinen... in het huis van de op dit moment. Um, en hij is ook een, een enthousiaste volgeling... Van nou, Rand. We gaan uh, luisteren naar een reportage. En Bert Messelink bracht een bezoek aan journalist Karel Beckman... die al op jonge leeftijd gegrepen werd door Edl Shruct en andere boeken van Ayn Rand. Ik praten over de jaren 70 en ik was eigenlijk, ja, ik, ik had lang haar, ik was midden meer, meer een, een hippie. En, um, en, en links natuurlijk, uh, zoals iedereen in die tijd. En mijn broer, die, die, uh, die was uh, dyslectisch, dat, dat werd toch in die tijd niet zo genoemd, maar dat, uh, dat, dat zeg ik achteraf. En uh, die las eigenlijk nooit een boek, maar die was, uh, de Fountainhead, de, de Nederlandse vertaling, de Eeuwige Bron heette dat, heette dat was hij aan het lezen en daar was hij helemaal weg van. En ik was er eigenlijk wel erg van onder de indruk dat, dat hij een boek goed vond en, en uitlas. Dus dat ben ik ook gaan lezen. En Atlas Shrugged ook natuurlijk. En ja, en van, van de ene dag op de andere, denk ik, was ik, uh, was ik van links, was ik, uh, nou ja, uh, kapitalistisch en, en, en rechts uh, geworden. Ja. Een smal trappetje af naar de kelder. Ja, nou, En hier komen we in. Een schuur-annex-studeerkamer. Ja, een kantoortje. In plaats van drie kinderen aan de muur. Een wandje boeken. Hier staan wat oude dozen, papieren, paparazzen. Ik ben op bezoek bij Karel Beckman, oud-journalist voor het Financiële Dagblad. Hij werkt nu voor de European Energy Review, een Europese website op het gebied van energie. En gegrepen door het gedachtegoed van Iron Rand. Mag ik dat zeggen? Dat mag je zeggen. Want dit is een hele oude paparazze die je hier uh, uithaalt, of niet? Ja, uh, wat ik nu laat zien, dat, uh, dat zijn ja, min of meer posters. En daar staat op uh, aan lezers en bewonderaars van Iron Rand's The Fountainhead en At The Shrugged. Op de band opgenomen cursus The Philosophy of Objectivism. Nou ja, dit, dit hing ik dan op. Uh, onder andere bij de Technische Universiteit Delft... En we praten nu, denk ik, over 1982. Hoe oud was je toen? Toen was ik um, 24. En toen liep je dit soort postertjes op universiteiten op te plakken... omdat je een missie had. Om samen te praten en na te denken over dat gedachtegoed, het objectivisme. Dat klopt, ja. En waarom deed je dat? Ja, uiteraard om de ideeën... Uh, te verspreiden omdat ik ze interessant vond en omdat ik, uh, omdat ik ze, ze aanhing. Hier heb ik allerlei knipsels nog uit de kranten van vroeger. Daar stonden hele negatieve recensies over Atlas Shrugged. Hè, de Het boek wat nu verfilmd gaat worden, dat werd werkelijk afgeslacht in de Amerikaanse media. En nou, daar waren wij uh, fans natuurlijk zeer boos over ook. Want wat was, wat was in die tijd de kritiek dan? Ja, de kritiek was, was dat het, het, het, het was een filosofie van egoïsme De bijbel van het egoïsme, zo wordt het wel genoemd. Is dat terecht? Ja en nee, dat is het, hoe, hoe je egoïsme definieert. Of het algemeen geen prettige klank. Nee, maar voor Ayn Rand was uh, egoïsme, dat gebruikte ze een beetje expres als, als uitdagende term. Zij, uh, zij zag dat egoïsme als het recht van een mens op zijn eigen leven. En ook ja, de, de bestemming van de mens is ook om zijn eigen potenties waar te maken. Rationeel eigen belang hè, noemde zij dat. En de deugden, belangrijkste deugden voor Ayn Rand, want zij was dus heel moralistisch. De belangrijkste deugden voor haar waren productiviteit, rationaliteit, onafhankelijkheid, integriteit, eerlijkheid. En dat zijn, uh, denk ik, deugden of eigenschappen... die niets te maken hebben met een soort kortzichtig egoïsme... Uh, waarin je als mens uh, maar moet, doet waar je zin in hebt... zonder rekening te houden met, met andere mensen. Ik heb uh, destijds een proefvertaling gemaakt voor, voor luiting, uitgeverij luiting. Want jij dacht, dat boek moet ook maar eens in het Nederlands verschijnen? Ja, ja. en die, uh, dat, dat is, is afgewezen, maar dat, ja, dat heb ik hier ook nog, ook nog allemaal liggen. De, de, de eerste zin begint zo. Wie is John Galt? De openingszin, wie is John Galt? Dat is, uh, ja, dat is het uh, thema van, van, van het boek dat door het hele boek, uh, boek terugkomt. Waar duidt die vraag op? Uh, John Galt is, is de hoofdpersoon... hoewel die eigenlijk niet in het uh, boek voorkomt tot helemaal het, uh, aan het einde. Hij heeft besloten dat hij de wereld wil veranderen. En dat doet hij door alle mensen die in zijn ogen bekwaam zijn... grote ondernemers, kunstenaars... Die uh, haalt die over om in staking te gaan. En in staking tegen de collectivistische politiek die er, die er gevoerd wordt. En ja. deze mensen verdwijnen één voor één? Ja, die verdwijnen één voor één. En hij, hij verzamelt ze. Die mensen krijgen nooit de erkenning die ze verdienen. He, is het, dat is haar belangrijkste punt uit dit, uit dit boek. En uh, nou ja, ze besluiten dat dan zelf maar eens af te gaan dwingen door te laten zien, als wij ermee stoppen, stort alles in elkaar. Ja, want dat Atlas Shrugt, wat betekent dat nou precies? Het betekent dat Atlas, hè, de, de, de god die de wereld op zijn schouders draagt... zijn schouders ophaalt, er de brui aangeeft. Dat is die staking hè, van de mensen die het te doen. Precies. Dus drie delen komt hij uit, hè? Ja, ongelooflijk. Het, het, het is een soort Lord of the Rings, hè, maar dan, uh, dan, uh, dan anders. <lacht> en ik, uh, het, het geeft ook wel aan... Uh, ja, hoe belangrijk dit boek is in, in Amerika. Een stukje uit de film dat al is vrijgegeven. Een, een cruciaal moment uit de film. Uh, tenminste, een heel illustratief moment. Hank Reardon is sowieso, denk ik, de meest geliefde persoon uit het boek. Omdat het iemand is die, die uh, zelf ook worstelt met ideeën en met zijn gevoelens heel erg. Henry? Philip, what are you doing with yourself these days? Ik werk voor Friends of Global Awareness. Ik ken ze. Wat wil je? Money. Dat is een scène met zijn jongere broer. En zijn jongere broer, is dit everyone? is typisch ja, wat je tegenwoordig iemand oh, van de linkse God. kerk zou kunnen noemen, die uh, niks uitvoert, want hij leeft op de centen van, zijn, van, zijn, van, van, van Henk Wearden zelf, hè, van zijn oudere broer. En hij vraagt dan aan zijn broer: van, wil je een donatie uh, geven aan een of ander doel waar hij mee bezig is? Nou, dat vindt Henk een oké, okay, hij zegt goed, dat krijg je. Maar dan vraagt zijn jongere broer van, ik, kun je dat alsjeblieft anoniem doen? Want ik wil niet dat jouw naam erbij staat. Het geeft wel heel goed de essentie weer, denk ik, van haar filosofie. En, en van haar idee dat de productieve, bekwame mensen iets moeten doen voor een ander, maar ja daarvoor geen erkenning krijgen. In feite, daartoe worden verplicht. Ik vind de muziek... Uh, een beetje sentimenteel. Nee, dat is toch niet de muziek... die ik, uh, die ik bij de film... Uh, of bij, bij het boek uh, in gedachten had. dat iets pittigers verwacht. Dat, ja, dat mag wel wat pittiger, Ja. Zie je er naar uit, naar de film? Nou, ik, ik, ik hoop uh, dat dat uh, toch iemand hem naar Nederland zal halen. Wat ik ervan begrepen heb, uh, is dit door een onafhankelijke studio gedaan. En, en Hollywood uh, heeft, heeft er niet aan kunnen zitten om zeg maar, de scherpe kantjes van de boodschap uh, eraf, te, eraf te halen. Dus dat zou best wel eens heel interessant kunnen worden. Journalist Karel Beckman over de filosofische roman Atlas Shrugged van Ayn Rand. Die afgelopen weekend als film is uitgekomen in de Verenigde Staten. Meegeluisterd heeft James Kennedy, hoogleraar geschiedenis en Amerikaan. Meneer Kennedy, waren de dingen die u opvielen in de reportage? Nou ja, natuurlijk is het wel. He, dat, de hele bespreking van egoïsme. En, um, en dat is natuurlijk ook een uh, punt. En dat is natuurlijk een van de punten waar er veel discussie in de Verenigde Staten is geweest. Uh, want ja, is het wel een goede zaak of niet? En hoe ver gaat Rand daarin? Wat opvalt, uh, zeker als ik uh, ook over boeken over Rand heb gelezen en uh, analyses daarvan, is dat uh, haar hoofdfiguren bijvoorbeeld nou geen van hen stichten een gezin of hebben een gezin. Want je zou kunnen zeggen, ja, dat past ook niet zo zo heel erg makkelijk in haar visie dat uh, elke individu vrij is... en zijn eigen leven moet ontplooien. Dus, dus in dat opzicht uh, is het, uh, je zou kunnen zeggen... Dat, uh, hoe ver kan je gaan met een filosofie van het egoïsme... om zeg, maar de verhoudingen tussen mensen te verklaren en, en, en verder te veranderen... Te gaan om ze ja. te verdiepen en uit te diepen. De dubbelheid, dat valt mij ook op. Enerzijds wordt gezegd het is de Bijbel van het egoïsme, anderzijds legt het boek de nadruk op eerlijkheid, productiviteit, onafhankelijkheid, zelfontplooiing, ja. waarden die, die we ook als ja. christen misschien heel positief zouden ja. kunnen waarderen. Ja. Er zit ook een hele dubbele boodschap ja, in. Ja, precies. Dus, en je zag je, je hebt hier natuurlijk het opvallende, is, is dat gelovigen in de Verenigde Staten dit zomaar kunnen overnemen. Ja, hoe zonder, kan dat? Dat ze, zonder dat ze enige spanning voelen uh, met hun eigen geloof. Dus nee, dat is, dat, is heel, dat is heel interessant. En ik denk gewoon dat ze uh, dat uh, overlezen. Ze denken van, ja, je moet ook wel, je gelooft in, het individu is gewoon belangrijk. En uh, God wil dat je jezelf ontplooit. En uh, je hebt talenten en je moet die talenten uh, benutten. En, en verder, ja, over dat, de, zeg maar de schaduwkanten van egoïsme, daar, uh, daar leest men over, denk ik. Uh, ja, want ja. christenen in de Verenigde Staten, die vinden het wel een, een heel mooi boek. En Vaak, zien, en zien ja. daar dus niet een conflict in met, met, ja, nee. met waarden als, zelfverlogening, nederigheid en dat soort... Uh, nee, dus dat, dat zien ze dus niet. Dat, dat vinden ze dan, ja... Dat, dus dat, dat wordt allemaal gebagatiliseerd, denk ik... door de, de fans uh, uit gelovige Hoek. Ja. Ja. Laten we nog even luisteren naar Martin Bosma van de PVV... die uitlegt waarom hij Atlas Shrugt zo'n fantastisch boek vindt. Het is een revolutionair boek. Laat die economie nou gewoon zijn gang gaan. Laat die helden, laat die ondernemers, laat die uitvinders hun gang gaan. Uh, dan komt het allemaal goed. Ja, mensen hebben, hebben wel degelijk een plicht om te zorgen dat het voor het grote geheel goed komt. Maar hoe doe je dat? Dat doe je dus niet door uh, lid te worden van een vakbond... en te zorgen dat alle bedrijven heel veel regels om hun nek krijgen. Maar dat doe je in haar optiek doordat je als ondernemer... en dat kan ook een uitvinder zijn of dat kan iemand zijn met wilde ideeën... dat je die zijn gang laat gaan. En dan uiteindelijk is dat het beste voor alle mensen en voor de hele maatschappij. Ja, Martin Bosma zegt, doe je best voor jezelf en voor de wereld... en laat de overheid zich daar zo min mogelijk mee bemoeien. Dat is een goede samenvatting van het gedachtegoed van een Rand? Nou ja, dat, ik denk dat dat wel een uh, samenvatting is... die uh, recht doet aan, uh, aan wat Rand zegt in belangrijke mate. En ook, denk ik, dat Bosma goed aangeeft... Uh, waarom mensen ook in de Verenigde Staten... Uh, dit boek zo, zo veel in, in achting hebben. En het wordt nog steeds heel goed verkocht in de 2017? Ja, nee, maar het is ook wel het is gewoon echt jaren goed verkocht. En natuurlijk met het uitkomen van film... is het uh, natuurlijk uh, echt helemaal vooraan de top uh, uh, van de lijst gekomen. Ja, u zei net aan het begin van het gesprek... Ja, in mij spreekt het niet zo aan. Wat, wat is nou uw grootste bezwaar? Nou ja, ik denk ook wel met de notie van, van het egoïsme. Niet, ik, ik zie natuurlijk uh, eigenbelang uh, speelt, uh, speelt in mensen... Uh, in, in, in, dan, in de rekening die wij hebben en houden met anderen. Dat is onvermijdelijk zo. Maar om het tot een verheven deugd te maken, daar heb ik wel problemen mee. En nog meer is, is dat ik denk niet dat het echt goed verklaart... waarom mensen gehecht aan elkaar zijn. Ik denk dat wij, wij hebben eigenlijk iets met andere mensen. We hebben ook iets over voor andere mensen... die niet louter in termen van het egoïsme te vatten is. Hartelijk dank aan James Kennedy. Atlas Shrugged is dus afgelopen vrijdag als film in de Verenigde Staten verschenen. En onduidelijk is nog of de film naar Nederland komt. Wilt u meer weten over de film? Kijk dan op de website van dit is de dag. Dit is de nu. Radio 1. Dit is de dag. Katholieke eisen ingrijpen paus, kopte de Volkskrant vanmorgen. De aartsbisschop van Utrecht, monseigneur Wim Eijk... zou bij veel gelovigen alle krediet hebben verspeeld. We gaan erover praten met een van zijn grootste critici, Nelly Stienstra... voorzitter van het Contact Rooms-Katholieken... en met Mariska Orbaan de Haas, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. De kritiek op aartsbisschop Eijk is niet nieuw. In 2009 reageerde hij op kritiek wegens de bezuinigingen... en de ontslagen die daardoor vielen. Ook hier aan het bisdom zijn er natuurlijk mensen pijnlijk getroffen en teleurgesteld, maar ook alle mensen die weggaan, ook de ondernemersraad, hebben begrip voor het feit dat er moest worden gereorganiseerd. Nu een storm van protest heb ik hier niet ontmoet, moet ik zeggen. Ja, geen storm van protest in 2009, die lijkt er nu dan toch alsnog te komen, mevrouw Striensta, goedemiddag. Wat is uw kritiek op de aartsbisschop? Um, ja, dat is een korte vraag waar een lang antwoord op zou kunnen komen. Nou, mag het ook proberen samen te vatten? Ik zal proberen het samen te vatten. Mijn voornaamste kritiek op de artsbisschop is dat hij een volstrekt solo beleid voert, dat er geen overleg is met betrokken partijen. Dat er allerlei pijnlijke maatregelen, die misschien best nodig zijn, worden genomen. Zonder dat er sprake lijkt te zijn van enige empathie. Uh, met de mensen die daardoor getroffen worden. Maar ja, gewoon een goede... Hoe heet het? Crisismanager heet dat, geloof ik, hè? Um, ja, dat zal best zijn. Maar um, de, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. En uh, heb u zelf uw vijanden lief en heb u naast de lief gelijk uzelf... zijn wel woorden die de kerk vooraan in de mond heeft. Ja, u, u, u en als er dan. De... Geen rekening wordt gehouden met de gevoelens van mensen die om wat voor reden dan ook het niet met de aartsbisschop eens zijn. Als je het niet met de aartsbisschop eens bent, word je er meteen uitgegooid. Ja. De mogelijkheid van zeg, ik heb hier goede redenen voor, kom eens praten, dan leg ik het je uit, die is er niet. Nee, nee. mevrouw Orban, herkent u de kritiek van mevrouw Stienstra? Een beetje wel. Uh, wij zijn als Katholiek Nieuwsblad geen PR-machine van het aartsbisdom. Wij zijn neutraal en wij horen ook geluiden over een nogal autoritaire, ongevoelige manier van leiding geven van de aartsbisschop. Hij is zakelijk en strategisch, maar dat is van de andere kant ook wel weer heel goed. Hey, we zijn nu in een tijd van bezuinigingen, dan moeten er hele moeilijke beslissingen genomen worden... Nou, dat, hoe moet je dat doen als je een heel pastoraal, zacht eitje bent? Dan wil je natuurlijk ook dat iemand heel zakelijk en strategisch uh, is. Ja, natuurlijk... U uh, zegt, het kan eigenlijk niet anders. Nou, crisismanagers zijn uh, eigenlijk altijd wel heel erg zakelijk en strategisch. En misschien waren ze op het aardbeest om ook wel een klein beetje verwend met kardinaal Simonus, die wel heel erg uh, zachtaardig, lief en pastoraal was. Maar ja... Die was dan weer weer een hele slechte zakenman. Ja, mevrouw Stienstraat is dan 2-1. Of een zachtgekookt eitje, zoals mevrouw Orbaan net zei. Dat is een uitdrukking waar ik heel erg over val. Iemand die pastoraal is, die zijn functie als herber, waar het woord pastoor mee samenhangt, serieus neemt, is niet noodzakelijkerwijs een zachtgekookt eitje. Dat kan ook anders, zegt u? Dat kan ook anders. Ik bedoel het een goede herder zijn. En desondanks te de kunnen stevig leiden kan best hand in hand gaan. Zou zelfs hand in hand moeten gaan. Het is niet of een crisismanager, wat ik trouwens ook een vervelende term vind als het over de kerk gaat. Mm. Uh, of een zachtgekookt gekookt eitje. Ja. Het is iemand die de ethiek, de moraal, de hoe ga je met elkaar om, de naaste liefde van de kerk serieus neemt. En daarmee zijn eigen taak in het lijden van mensen... En tegelijkertijd natuurlijk ook kijkt naar wat zijn de mogelijkheden. Ja, mevrouw Orbán, het kan best ook op een vriendelijke manier een, een goede crisismanager zijn. Al mag ik dat woord geloof ik niet gebruiken. Ja, absoluut. Uh, heeft uh, monsieur Eik wel wat uh, lessen nodig hoe die empathisch overkomt. Daar ben ik met mevrouw Stienstra helemaal gelijk in. Dat horen wij zelf ook uh, van verschillende mensen. Dat hij, dat, dat hij daarin uh, tekort lijkt uh, te schieten. Staat hij even open? Ik denk dat hij daar wel voor open staat. Ik denk alleen wel dat hij ook uh, dat het ook een bepaald karaktereigenschap is. De een die is van nature gewoon veel empathischer dan een, dan een ander. En ik denk dat uh, monsieur Eick van nature heel erg zakelijk en strategisch is. Dat ja. is natuurlijk een, uh, een goede talent van hem, zeker in deze tijd. Maar uh, ja, wat nazorg uh, geven, zoals mevrouw Stiens haar net uitlegde, ik denk wel dat dat heel erg belangrijk dat zou helpen, is in de, ja. ja Mevrouw Stienstra, ja, na ja? kritiek op de aartsbisschop ontsloeg hij u twee jaar geleden als vrijwilliger in de kathedrale kerk. U ja. heeft erover geklaagd met het Vaticaan. Wat is daar uitgekomen? Nou, niks eigenlijk. Dat is dus ook de reden waarom er nu uh, een vervolg gaat komen. Op een vervelende tijd overigens. Als het aan mij gelegen had, was dat niet aan het begin van de Goede Week in de, in de, in de publiciteit gekomen. Oh ja. maar, uh... En wat is dat vervolg dan? Ja, het vervolg is dat ik, zo, mij, dat ik mij, zoals iedere gelovige, het recht heeft tot de Heilige Vader gaan wenden. U gaat ze tot de paus wenden. Ja. Met welk verzoek? Met het verzoek om toch eens te kijken naar dat, uh, onder andere, naar dat stuk van 32 bladzijden, dat processtuk, dat bezwaarschrift. Uh, wat uh, uh, de vriend van de aartsbisschop, het, het vriendje van de aartsbisschop moet ik eigenlijk zeggen... Uh, toen nog monseer Piacenza secretaris van de con Congregatie voor de Klerens, tans kardinaal prefect van de Congregatie voor de Klerens, achterloos in de prullenman gegooid heeft, ja. vermoed ik, met een en, met en mij afgescheept heeft met een briefje van vijf regeltjes, waarin hij het terugverwees naar het lokale niveau, waar de kwestie uitgeprocedeerd was. En verder de resterende vier regels besteden aan de, de, de bekende verzekering van gebed en godsrijkste zegen. Ja, ja, die kennen we. Dat schiet niet op ja. bij u in dit geval, alles nee. goed hoor. Mev Mevrouw Orbán, hoe luistert u hiernaar? Nou, ik... Uh... Ik denk dat mevrouw Stiensra een hele slimme en bekwame vrouw is. En ik denk dat ze haar kwaliteit en haar energie... beter kan besteden aan wat vruchtbaardere zaken. Wat ze ook al heel veel heeft gedaan in het verleden. Haar doel namelijk, het aftreden van aartsbisschop Eijk... denk ik niet dat ze dat gaat halen. Zelfs in het leven, waar bestuurders ja, veel vaster contract hebben... dan een aartsbisschop in het aartsbisdom, die wordt als baas niet zo snel ontslagen... als hij te zakelijk en te keel of te hard is. Dus ik denk uh, dat dit... Ja, tot niets gaat leiden. Nee, mevrouw Stienstra, waarom doet u het? Want het is dapper natuurlijk, als je het ergens niet mee eens bent dat je gaat strijden. Maar uw kansen in het Vaticaan lijken me niet zo groot. Als, zo als die meneer die u net noemde aan de kant van meneer Eijk staat... ja, dat is toch de toegang tot de pauze. Dus dat zal niet veranderen, vermoed ik. Je hoeft niet te hopen om te beginnen... nog te slagen om vol te houden, zei Willem van Oranje. Prins Willem van Oranje, de vader, des vaderland. Oké, okay, dus u heeft ook niet veel hoop zelf. Eh, ik, ik ga heel, wat, wat wil ik niet zeggen. Ik zeg, ik ga er helemaal niet vanuit dat het, dat, dat, dat, ik, dat ik veel kans heb, maar ik ben wel van mening dat ik en niet alleen omwille van mezelf, maar ook, ook omwille van heel veel mensen die afhankelijker zijn van de aartsbisschop dan ik. Want laten we even wel wezen, ik ben niet afhankelijk van de aartsbisschop. Ik vind het erg. Ik vind het. Ik vind het jammer. Dat ik, die, uh, de, de, dat ik dat vrijwilligerswerk kwijt ben. Mm. Maar ik kan mijn tijd inderdaad, zoals mevrouw Orban dat zo aardig zei... best op een andere nuttige manier vullen, zeker... En misschien ook nog wel op een, op een meer voldoeninggevende wijze. En uh, zoals ik al vaker heb gezegd, mijn huis is mijn eigendom... en mijn salaris wordt betaald door de Universiteit Utrecht. Dus ik ben niet afhankelijk nee. van de Malibaan. Nee. Maar er zijn heel veel mensen het slachtoffer van de Malibaan geworden. En de Malibaan, dat is het, uh, het, het woonadres van de monseigneur, hè? Juist. Ja, ja. U, Die... zegt, u zegt, ik ga door, het, al is het niet voor mezelf, dan is het veranderen. Inderdaad. En mevrouw Orbaan verstandige stap van mevrouw Stienstra? Uh, nou, ik uh, pleit er meer voor dat wij als katholieken uh, de handen één gaan slaan. En dat we, ja, er is natuurlijk, uh, de kerk staat al heel erg uh, in, de, in, een, uh, ja, in de storm. Hè, met uh, misbruiksschandalen, met uh, ontkerking van de samenleving, met leeglopen van onze kerken. Dus ik denk, ja, willen we hier bovenop komen, dan denk ik dat we elkaar uh, steunen dat dat beter werkt. Ja. Dat, dat, uh, Laatste woordje woord voor u, mevrouw Stienstra. U kunt het beter steunen. Ik kan niet iemand steunen die op een dergelijke wijze met medemensen omgaat. Die op een dergelijke, in mijn ogen, absoluut on, onaanvaardbare wijze zijn herderstaak invult. Dat okay. wordt voor mij dan de façade omhoog gehouden voor de puinhopen die erachter liggen. Ja, zegt, Daar ik heb ik geen behoefte ik aan. Ik moet spreken, dat is duidelijk. Nellie Stienstra, voorzitter van het Contact Rooms-Katholieken. En Mariska Orban de Haas, hoofdredacteur van de Katholiek Nieuwsblad. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit is de dag. Zit erop voor van vandaag. Ik wijs nog even. Verwijs nog even naar de website. Dit is de dag. Nu kunt u dingen teruglezen, terugluisteren van deze en andere uitzendingen. Na het nieuws van half vier. Ger Jochems en Tessel Blok met Vila VPRO. Ger, wat gaan jullie doen? Hallo Elsbet. Politiek rumoer in Rotterdam. Door uit de hand gelopen kosten van de bijstand. En toenemende onvrede bij de bonden over missie in Koenders. Maar nu eerst nieuws met Jeroen Tjepkema. Radio 1: het NOS Journaal.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 En zijn er ook andere voordelen voor militairen. Dat waren de hoofdpunten. ANDB verkeersinformatie. De A50 Apeldoorn richting Zwolle is dicht tussen Epe en Heerde Zuid. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. Staat file tussen Apeldoorn Noord en Epe 6 kilometer. Verkeer richting Zwolle kan beter omrijden via Amersfoort over de A1 en de A28. Een ander probleem in deze spits is de N15, een maasvlakte richting Rotterdam. Er staat bij Rozenburg drie kilometer file. Door een kapotte auto zijn daar twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn bij u tot half vijf. Zometeen na vier uur ons panel schuld en boete komt dat even mooi uit op de dag. En wel bijna op, het, op de minuut dat de wrakingskamer van de rechtbank in Amsterdam... opnieuw uitspraak moet doen over een wrakingsverzoek van Moscovic, de advocaat van Wilders. Die ja, vanaf afgelopen donderdag. Ja, die heeft opnieuw de rechters gevraagd. Die uitspraak... Uh, die Wordt rond vier uur verwacht, dus ja. u zult begrijpen. Bij ons in Villa VPRO. En in ons panel gaan wij uitgebreid op die hele zaak in. En en passant nemen we ook nog wat witwaspraktijken van Holleder mee. Ja, middels uh, uh, gokhallen die gesloten gaan worden. Precies in Amsterdam. Dat, hoe dat samenhangt? Nou, na vier uur. Zeker. En ook uh, een opmerkelijke... of ja, de vraag is of het opmerkelijk is... een uitspraak van het OM... waarbij twee verpleegkundigen van een bejaardenhuis... die een bejaarde uh, een verkeerde injectie hebben gegeven. Namelijk insuline in plaats van... Iets een tegen de Mexicaans ja. Die uh, bejaarde is overleden. En deze mensen zijn vrijgesproken. En wij gaan het erover hebben waarom... en of dit de man een goede manier van doen is. Dat allemaal na vier uur. En voor die tijd praten wij... u hoorde het net ook al even in het nieuws... met de militaire vakbond over het feit dat de militairen die naar Kunduz gestuurd gaan worden... minder gaan verdienen dan de politieagenten die daar hetzelfde werk gaan doen. Dan heb je al politiek gekrakeel over zo'n missie. En dan ja. om het jezelf wat makkelijker te, makkelijker te maken, ook dit nog. En dat politieke krakeel, gekrakeel neemt nog toe ook. Ja, gaan daar ook gaan we het ook uitgebreid over hebben. Wilt u over dit alles meepraten of wilt u ons op de vingers tikken... of juist prijzen, mag allemaal. Ga naar onze site www.villavpro.nl NL. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Rumoer in, in de Nederlandse ook natuurlijk, maar in dit geval even nu de Rotterdamse politiek. Want de Rotterdamse PvdA-wethouders Jan Kriens, zij is van Financiën, en Dominique Schreijer, hij is van Sociale Zaken, zij moeten uitleggen waarom ze geen rekening hebben gehouden met de enorme stijging van het aantal bijstandsuitkeringen. En dat leverde een tegenvaller op van 62 miljoen euro. En dat is natuurlijk een heleboel geld voor zo'n gemeente. En kunnen ze dat niet uitleggen, dan moeten ze opkrassen. Dat vinden tenminste de gemeenteraadsfracties van SP en Leefbaar Rotterdam. Maar laten we eerst even luisteren naar wethouder Schreijer... die uitlegt hoe en waarom die tegenvaller ontstond. Ondanks alle pogingen voor ons, om mensen uit de bijstand te kijken, te krijgen, strenger te zijn. Iedereen moet iets doen voor zijn geld, fraude, handhaving. Ja, zien wij gewoon de bijstand bij ons uh, gewoon harder oplopen dan wat het kabinet eigenlijk gewoon uh, berekent. Ja, en dat loopt dus vast. Uh, maar wat we uiteindelijk willen is dat het kabinet gewoon het totale budget wat ze beschikbaar stelt in heel Nederland... voor het uitbetalen van bijstandsuitkering dat ze dat ophoogt en dat ze dat aanpast aan de werkelijke situatie in plaats van de Haagse modellen. En dat de verdeling tussen gemeenten in Nederland, dat het eerlijker gebeurt. Uh, want er is geen stad in Nederland die, die, die zoveel tekort komt. Omdat we nou, een scheve bevolkingsopbouw, een scheve uh, woningvoorraad... dus we hebben ook dat een grotere opgave. Ja, dat was wethouder Schrijen die uitlegt hoe en waarom van dat tekort. Met dank aan RTV Rijnmond. Leo Klein, fractievoorzitter van de Rotterdamse SP. Goedemiddag. Goedemiddag. U vindt dat ze hadden moeten zien aankomen, maar u hoort de wethouder. Uh, Den Haag maakt een inschatting van het aantal bijstandstrekkers... Die niet op werkelijkheid berust. Op basis waarvan ze geld uitdelen. Die berust, wat Tessel zegt, niet op de werkelijkheid, volgens hemzelf. En dus krijg je te, te weinig geld. Nou kijk, ik ben het met hem eens uh, als het gaat om de korting... om, uh, om het bedrag wat uh, Rotterdam krijgt om, uh, om de wet de bijstand uit te voeren. Die is maar wacht volgaan. even voor dat die is, korting, dat is... dan moeten we even uitleggen. Precies. Want wij weten alleen uh, dat ze minder geld krijgen dan gehoopt... omdat Rotterdam van een ander aantal uh, bijstandstrekkers uitgaat. Nou, er zijn eigenlijk twee, uh, twee dingen aan de hand. Het ene is dat uh, het aantal mensen in de bijstand inderdaad iets van 3.000, 4.000 uh, uh, hoger is. Uh, tenminste, daar gaat nu iedereen vanuit dan dat verwacht was... Uh, in, bij de vaststelling van de begroting uh, vorig jaar. Dat is één. En aan de andere kant hebben we te maken met kortingen van het kabinet. En dat laatste, dat ben ik met Scheijer eens dat dat uh, ja, gewoon echt ook op het bordje van het Rijk ligt. Wat ze daar doen, is gewoon uh, hun probleem. Namelijk dat ze een tekort in de schatkist hebben... over de schutting van de gemeente en van de bijstand. Maar, eh, maar eerst, want het gemeente, is al ingewikkeld en, uh, genoeg... Eerst dat eerste onderdeel, die verkeerde inschatting. Ja. Die inschatting wordt gemaakt door het Rijk. Want het Rijk betaalt geld aan de gemeente om uit te keren aan mensen die in de bijstand zitten. En uh, zij maken die inschatting. Dus als die inschatting verkeerd is en je dus te weinig geld krijgt, dan moeten jullie toch bij het Rijk zijn? Nee, kijk, we hebben in uh, Rotterdam de begroting voor 2011 in november vastgesteld. In oktober is er ook al door uh, sociale zaken en door de sociale dienst in Rotterdam aangegeven dat uh, waarschijnlijk het aantal mensen in de bijstand uh, veel hoger uit zou komen als die uh, 31.500 uh, waar uh, de begroting van uitging. Nou, we hebben dat uh, als SP-fractie altijd al aangegeven. Het zit hem eigenlijk in twee dingen. Uh, men ging ervan uit dat uh, die wet die jongeren uh, uh, onder de 27 jaar uh, geen bijstandsuitkering meer geeft, dat dat uh, een succes zou zijn. Ja, nou, want die dat moeten of werken of naar school. Precies. precies. Nou, er is geen werk en er zijn ook geen leerwerkplaatsen genoeg om al die mensen uh, gewoon uh, dan uit die bijstand krijgen. Dus dat had je ook kunnen zien aankomen. Dat heeft sociale zaken, de sociale dienst Rotterdam ook aan te zien komen. En de tweede is natuurlijk gewoon het effect van de crisis... ja, iedereen had kunnen zien. Dat was ook in oktober al duidelijk, werd ook al aangegeven... door, uh, door de ambtenaren in Rotterdam... Uh, dat het aantal mensen in de bijstand om die twee redenen... veel hoger uit zou komen als wat, uh, als wat, uh, ge, wat er geschat werd. Zowel U, door het college als door het Rijk. U verwijt ze dus inderdaad dat ze gewoon hun ogen gesloten hebben... voor de werkelijkheid die i, i, alle anderen wel zagen. U ook. U heeft natuurlijk ook tegen die begroting gestemd. Wij hebben tegen die begroting ja. gestemd. Onder andere hierdoor, want kijk, je moet geen begroting aannemen waar dit soort enorme risico's in zitten. Zo simpel is het gewoon. Maar er is, nog, er is toch nog iets wat ik niet begrijp. Ik kom daar toch nog even op terug. U zegt dat alles ze moeten zien aankomen, maar niet ze. Ja, ze in Den Haag. Want zij bepalen op, bepaal, op grond van bepaalde inschattingen hoeveel geld er naar een stad komt. Ja, maar je kunt... Kijk, wat Dominique Schreier heeft gedaan... is ook een vorm van wensdenken. Want die heeft een beleid neergezet... voor reintegratie en voor het terugdringen... van het aantal mensen wat in de bijstand stroomt... en uh, om te bevorderen dat mensen daaruit stromen. Nou, hij, iedereen ziet dat zijn beleid daar niet effectief was. Dat was het vorig jaar niet en dat is het dit jaar niet. Uh, en ja, iedereen heeft dat eigenlijk al gezegd. Wij hebben het in ieder geval bij hem aangegeven... dat dat een vorm van wensdenken is. En dan kun je gewoon je vingers... Uh, in je oren steken. En dat heeft hij dus gedaan. En vervolgens ook uh, die schattingen op het bordje van het Rijk uh, uh, schrijven. Maar dat is natuurlijk niet wat er aan de hand is. Hij heeft te maken niet met, uh, met het ministerie alleen. Hij heeft ook te maken met de gemeenteraad van Rotterdam. En op het moment dat je had zien kunnen aankomen, omdat hij door, daarvoor gewaarschuwd is, niet alleen maar door zijn eigen dienst, maar ook door uh, verschillende fracties in de gemeenteraad van Rotterdam, dat die begroting op drijfstand gebaseerd was. Mm -hmm. uh, en hij heeft toch gezegd van nou, dat ga ik allemaal halen. Dat is zijn uitgangspunt geweest, want hij is enorm uh, overtuigd van zijn, eigen, uh, van zijn eigen succes. Nou, dat succes blijkt nu zo, dat blijkt gewoon niet waar te zijn, dat blijkt mm -hmm. niet haalbaar te zijn... dan is het ook gewoon op zijn bordje te schuiven. dat nu ineens blijkt dat dat gat van 62,5... Met andere en woorden, en u zegt, uh, u bent het mij me eens... dat hij niet uh, kan veranderen de inschatting van het Rijk... op grond waarvan er geld naar Rotterdam nee, hij komt. Ook wat hij, wel kan, wat hij wel kan, is niet naar zich toe rekenen... en veel te optimistisch zijn van de uitstroom uit precies, de bijstand. Precies verwacht van een wethouder van, uh, van Rotterdam, dat hij zelf nadenkt en zelf kijkt wat er werkelijk aan de hand is. Zeker op het moment dat hij daarvoor gewaarschuwd wordt door zijn eigen diensten en door zijn eigen gemeenteraad. En dat hij niet zijn kop in het zand steekt en zegt van daar heb ik allemaal niks mee te maken. Ik denk gewoon dat het op deze manier gaat. En ik neem het risico dat het vervolgens een half jaar later blijkt dat er een gat van... Maar we uh, hebben, nu, we hebben het, zes, het nu alleen van, over Dominique Schreier. Dat is ja. de wethouder van sociale zaken. Die zit er ja. natuurlijk niet alleen. We hebben ook nee. een wethouder van financiën. Als we, we hebben het ja. uiteindelijk over een maar ook die zit niet alleen. Een heel college en een deel van de Raad heeft die begroting gewoon goedgekeurd. U wilt dat alleen die twee wethouders opstappen, zou je niet veel verder moeten gaan en zeggen dat hele college, minus dan de burgemeester, moet maar weg. Ze laten ons zitten met een gat van 62 miljoen. Ga er maar aan staan. Nou ja, kijk, wat er natuurlijk aan de hand is... Je hebt verschillende vakwethouders. Uiteindelijk stelt het college eh, de begroting vast... de conceptbegroting zoals die naar de raad eh, gestuurd wordt. Daar stond in, op dit dossier... dat er een mogelijk risico was van 0 tot 45 miljoen. Gezien het rijksbeleid en gezien de onzekerheden die daarin zaten. Nou, dat is eh, achteraf gezien... is het niet alleen die 45 miljoen maximaal... Eh, die toen genoemd werd eh, geworden... maar is daar nog eens weer eh, zo'n zo 18 miljoen, 18,5 miljoen bijgekomen. Mm -hmm. dat, dat is verwijtbaar. En degene, de, ministers, of dus zeg maar de, de wethouders die daarvoor verantwoordelijk zijn... Okay. zijn natuurlijk in eerste instantie die van sociale zaken en van financiën. Ik maar heb die 18 miljoen, gegeven... waar komt die vandaan? Sorry? Die 18 miljoen die u noemt, waar komt die vandaan? Nee, kijk, in de begroting voor 2011... daar werd door het college aangegeven dat er een risico in zat... van 0 tot 45 miljoen. Ja, En dat, heeft, dat wilde iedereen wel slikken? Zijn. Dan zeiden ze, oké, okay, dat moet in deze moeilijke tijden dan maar. Nee, maar dan, daar was een verhaal bij. En het, het eerste verhaal was van, we weten nog niet precies wat, uh, wat het rijksbeleid gaat worden. Dus hoeveel de inkomsten gaat zijn. En er zit ook nog een risico in voor wat betreft het aantal mensen in hun uitkering. Er waren nog een aantal kleinere dingen. Nou, daar heeft iedereen zo, uh, zoiets uh, dan bij. Van, nou, dat is heel verschrikkelijk. Dat is heel verschrikkelijk. We moeten vooral lobbyen naar het Rijk mm -hmm. om dat risico zo klein mogelijk uh, te houden. Uh, en wat we ook moeten doen is om ervoor te zorgen dat er toch zoveel mogelijk mensen niet in de bijstand verdwijnen... maar aan het werk geholpen worden. Dat is allemaal prima. Maar als het dan blijkt dat het niet alleen maar dat maximale risico wordt... maar dan ook nog eens een keer daarbovenop eh, nog 18,5 miljoen. 18 miljoen meer... Ja, dan heb, je het dus, heb je, dan heb je het op zijn minst knullig gedaan hè, als college. Uh, maar ik denk dan, als ik nu naar, de, uh, naar, naar datgene kijk... wat er door de uh, onderzoekscommissie van de gemeenteraad uh, op tafel mm -hmm. is gelegd... denk ik dat het niet alleen knullig is, maar ze hadden het ook kunnen weten. Ze wisten het ook al, ze zijn gewaarschuwd Goed. door verschillende diensten. En hebben ze bewust verzwegen voor de gemeenteraad. Dat is natuurlijk een doodzonde. Als op het dat moment zo... dat je die informatie niet op tafel legt. Als dat zo is, dan, dan stappen ze zo meteen wel richt deze bij de Partij van de Arbeid wethouders op... Maar dan, ik bedoel, dan zijn zij weg... en dit enorme, dreigende tekort... of dit tekort blijft. Ga, wordt het dan inderdaad zo, want het Rijk springt niet bij... dat jullie straks moeten zeggen... Uh, aan de deur, nou nee, dit waren de laatste centen... en de bijstanduitkeringen... Uh, uh, die er nu nog liggen, die betalen we gewoon niet. Wat moet er gebeuren? Nou, dat kan natuurlijk niet. Ja, maar en wat, zeker, wat gebeurt er dan? En Zeker als SP-fractie vinden we ook dat dat in ieder geval niet moet gebeuren. Dit college heeft een, een plechtige belofte gedaan... aan het begin van de collegeperiode... dat ondanks de bezuinigingen niemand door de bodem zou zakken. Zeker niet de mensen aan de onderkant die nu al een uh, heel laag inkomen hebben in de armoede zitten. Daar gaan we ze ook aan houden. Wat je wel zou kunnen doen en dat hebben we ook al in oktober in die discussie voor, uh, uh, voor de begroting aangegeven. Je zou uh, al die prestigeprojecten van Dominique Scheijen die hij heeft beloofd tijdens de verkiezingen om iedereen in Rotterdam aan het werk te helpen. Full engagement, dure reintegratieprojecten, wat allemaal helemaal niks oplevert. Hè? Want dat blijkt nu, want ondanks dat beleid komen er alleen maar meer mensen in de bijstand. Die zou je kunnen schrappen en dan vervolgens zorgen dat je toch gewoon die uitkeringen kunt betalen. Mm. U zei tussendoor nog even iets anders. Van ja, hij heeft ook niet gelobbyd bij Den Haag om dat financieel gecompenseerd te krijgen. Maar u gelooft toch niet dat je enige kans maakt bij dit kabinet met dit nee, soort dingen? Nee, dat denk ik ook niet. Hij heeft natuurlijk wel gelobbyd, alleen is het uh, niet uh, effectief gebleken. Uh, en als je de, vanuit een college in Rotterdam op dit moment de inschatting maakt... en je kijkt naar wat er in Den Haag zit... en op de manier waarop dat uh, uh, allemaal daar... Uh, moet niet eens proberen. ]ert. Nou, dan kun je het wel proberen. Maar dan moet je wel zo realistisch zijn dat je in je eigen begroting in je eigen begroting en in de voorstelling van zaken zoals je die naar de gemeenteraad toebrengt... dat je duidelijk aangeeft van we gaan dat proberen, we gaan dat gevecht aan, enzovoort enzovoort, Maar we gaan er ook vanuit dat het wel eens niet zou kunnen lukken... en vervolgens heb je dus ook gewoon een plan B in die begroting... en zorg je ervoor dat de zaak op orde is en dat is niet gebeurd. Oké, okay, nou we kijken hoe het verder gaat. Leo Klein, fractievoorzitter van de Rotterdamse SP. Dank u wel. Oké, okay, dank je wel. Dag. Dag. Dag dan is het nu tijd voor een aflevering uit onze serie... ultrakorte documentaires in één minuut. Pst. Eén minuut. Ik werd vastgebonden op een stoel. Echt met een uh, zwarte um, zak over je hoofd. Ze zorgen dat, zo, dat je zo min mogelijk slaapt. Dus altijd iemand die tegen je schreeuwt... en als je even je hoofd zo op je schouder legt word je weer meteen met een klap tegen je gezicht uh, wakker gemaakt. En uh, dat je fysiek voortdurend pijn hebt. Dat je de mensen die het je aandoen nooit ziet. ja Dat je het gevoel hebt dat je geen controle over je lot hebt. Uh, ik dacht er altijd heel logisch over. Het... Israëlische leger heeft een um, uh, gevangenschapsessie. om jou voor te bereiden voor een geval van een ja, marteling of gevangenschap. Je hebt wel begrip voor, want het idee van het hele proces is om jou laten voelen wat je misschien te verwachten valt. Hopelijk niet. U hoorde 1 minuut gemaakt door Jennifer Patterson. Voor meer afleveringen van 1 minuut gaat u naar www.vpro.nl slash 1 minuut. true You won't trade it for nothing. Nog niet eens 2 minuten 50. Karen en ook al geheten K. Zeidel. Nederlandse militairen die Afghaanse politieagenten gaan opleiden in de provincie Kunduz krijgen 100 euro per dag minder betaald dan politiemensen die datzelfde werk gaan doen. Toch 3000 euro in de maand? Ja, dat is geen kat op is. Militaire vakbonden willen dan ook dat het kabinet ingrijpt bij deze ongelijkheid. We hebben aan de telefoon Wim van den Burg van de militaire vakbond AFMP. Dag meneer van den Burg, goedemiddag. Goedemiddag. Zijn er meer verschillen tussen militaire en politieagenten... die, die uitgestuurd gaan worden naar Koenders? Ja, zeker. Uh, natuurlijk is de rechtspositie sowieso anders hè, van de politie uh, en van de militairen. En ja, daar is uh, toch uh, op dit moment uh, voor beide beroepsgroepen uh, de beloning op, op uh, gebaseerd. Uh, mm -hmm. Maar specifiek ook voor deze uitzending zijn er ook verschillen. Die bepaalt zich niet alleen maar, zeg maar tot het uh, salaris of de toelagen erop, uh, maar ook bijvoorbeeld voor wat betreft de verlofregeling. Uh, verlofregeling, ja? Voor welke, is, voor, voor welke van de groepen is die het best? Nou, het beste voor de politiemensen die kunnen, omdat zij onder een zien, dus van de eu vallen, kunnen ze wat vaker heen en weer naar huis dan Voor militairen. Is die mogelijkheid pas als de missie langer duurt dan vier maanden? En dan is het ook uh, redelijk kort. En ook is het geen recht, maar in feite een gunst die de commandant verleent als hij vindt dat dat nodig is. Mm -hmm. En bij de politiemensen is het gewoon in de regeling opgenomen dat ze periodiek naar huis kunnen. Nou, moeten wij eens iets uitleggen? En dan krijgen we misschien ook wat meer inzicht in hoe de politiek werkt. Er is een hoorzitting geweest over deze, uh, of een rondetafelgesprek, hoe noemen ze het, in de, in de Tweede Kamer met de Commissie van Defensie. En daarin zijn dit soort dingen door u en uw andere collega's... van andere bonden naar voren gebracht. Met daarbij de toevoeging, jongens, regel dit nou, want we krijgen een probleem. Hoe gaat, en dat is nou maanden geleden, hoe gaat zoiets nou verder? Als je dat eenmaal zegt in zo'n commissie. Nou, dat merk je, er is nu een probleem. <laughs> zo gaat ja, het Ja, nou ja, goed, uh, laat, laat ik het zo zeggen. Ik wil, uh, wil iedereen die uh, een hoorzitting uh, organiseert en recht doen. Uh, het zal ongetwijfeld zo zijn dat men daar de beste bedoelingen mee heeft. Maar ik heb er inmiddels al een aantal jaren een paar meegemaakt. Uh, ik heb vaak het idee dat, dat het voor de vorm is uh, en niet zozeer voor de inhoud. Uh, en dat betekent dus dat over het algemeen... Uh, uh, ...ja, wordt gevraagd naar uh, in, de, in feite een bevestiging van de al vaak ingenomen uh, opvatting. Bedoelt u werkelijk dat er niet geluisterd wordt als u zoiets zegt? Dat ze u vriendelijk toeknikken en ondertussen er wegdromen of zo? Nou ja, ze horen misschien wel, maar ze luisteren niet. Nee, dat, uh, dat, vind, dat vind ik wel. Uh, uh, want er zijn uh, soms opmerkingen waarvan je... Uh, kunt aannemen uh, eh, dat, dat daar in ieder geval uh, lampjes moet gaan branden, dat men vindt dat uh, daar iets aan moet gebeuren. Maar zoals dit, uh, want het is natuurlijk een, uh, een bone of contents, hoe heet dat? Een, uh... He? Ja, het is natuurlijk belachelijk dat op het moment dat je praat, zelf als kabinet, over een geïntegreerde trainingsmissie... ...je hm. twee missies in feite door elkaar hustelt, dat je niet kijkt naar wat voor consequenties dat heeft. Ja. Als dan van de bonden ook nog eens een keer daarop wijzen en zeggen, joh, let daar nou eventjes op... ...en zorg dat je dat netjes organiseert en vervolgens gebeurt er helemaal niks... Ja, dan is dat wel buitengewoon teleurstellend. Maar gemiddag... u met uw ervaring, uw collega's met die ervaring, u zegt het zelf, we weten hoe dat gaat in die Tweede Kamer. Dan ga je toch na een paar weken eens bellen. Zegt jongens, gebeurt er nog eens, nog eens wat? Ik heb nog niks gehoord. Nou, natuurlijk hebben wij met, met de gesprekspartner die wij hebben, Defensie, daarover gesproken. En wat zeggen ze dan? Uh, maar Defensie zegt ja, wij kunnen er niks aan doen. Dat zijn uh, EU-regels en die zijn uh, op een ander platform uh, vastgesteld. Uh, daar kunnen wij niks aan doen uh, als Defensie. Uh, daar moet het kabinet uh, dan een besluit over nemen. Want het, het gaat dus niet alleen over Defensie... maar het gaat ook over het departement Defensie... Uh, of uh, uh, veiligheid, veiligheid en Justitie. En justitie ja. Ja. ja, Veiligheid en Justitie. Uh, dus daar moet uh, gewoon coördinerend in het kabinet over gesproken worden. Ja, wel, maar zitten. zeggen jullie dan niet... Uh, waarom, zeg dat, waarom zeg je dat die, die, tijdens die hoorcommissie uh, niet? Die, die, die hoorzitting niet. Dat het allemaal eigenlijk vastzit op Europa... en dat die regels wel veranderd kunnen worden... maar daar hebben we allemaal lange grijze baarden. Ja, nee, goed, maar dat is, dat is, dat is kennelijk uh, iets uh, wat men niet wil horen. Uh, ja. Wij hebben als Fokker dat ingebracht, uh, maar ook wij zitten natuurlijk niet aan de Europese tafel. Nee. nee wij maar kunnen, heeft u de politiek kunnen... niet kunnen overtuigen, het kabinet dus, hè, van het feit van... jongens, jullie zitten politiek al zo moeilijk met deze missie. Gaan we het zo ook nog even ja, over hebben. Ja, kijk, en als je nou, kijk, nou ook als... nog eens ervoor zorgt dat er <laughs> mensen heen gaan... Ja. die daar gezellig met z'n allen zitten te eten en elkaar met scheve ogen aankijken... omdat de een meer betaald krijgt dan de ander. Wat maken ze het zichzelf onnodig moeilijk? Ja, goed, maar uh, als ik als, als het geloof in, in, in het kabinet uh, heb, uh, zou moeten hebben, ja, dan uh, komen we op een hele andere discussie. Want ik vraag me echt af uh, hoe een kabinet wat uh, bij wijze van spreken mensen uh, zonder enige scrupule uitzendt om hun eigen leven te wagen zo aan de, aan de, aan de straat kan zetten. Ja. Dus wat dat, wat dat betreft uh, heb ik daar niet zo'n hoge pet van op. En in die zin zeg ik van ja... Uh, als je nu kijkt uh, hoe het kabinet handelt, is dat een beetje in lijn. Hè? Kennelijk mm -hmm. kun je, uh, als het gaat om uh, militairen en margecée... kun je die oneindig tegen de schijne schotten. Want kennelijk interesseert dat niemand. Nee. Nog even iets anders, om het probleem nog even wat groter te maken. Uh, er moeten uitgewerkte plannen komen naar de Kamer van die missie. Er zijn eisen gesteld, op grond waarvan GroenLinks heeft gezegd... nou, dan doen we mee. Bijvoorbeeld het verlengen van die cursus, uh, van, die, van, die, van die trainingsperiode... met nog een aanvullende cursus daarachter. Nou, uh, GroenLinks die, die ziet dat er niks van terecht komt. Want in hun ogen die uh, dreigen zich eruit te... of dat hebben ze al gedaan, Tess, uh, ik weet niet precies. Nee, die dreigen. Die dreigen daarmee. Als het niet een heel goed verhaal komt, maar daar twijfelen ze aan. En nu de ChristenUnie dus ook. Dreigt nu het politieke draagvlak, om dat woord maar eens te gebruiken... niet weg te vallen onder dit verhaal, uh, meneer Van den Burg. Nou, dat draagvlak was natuurlijk al buitengewoon smal. Ja. Want uh, als je kijkt naar de meerderheid, uh, dan is dat een hele smalle meerderheid. In de samenleving was er sowieso al geen, uh, geen, geen grote groep die de hand op elkaar kreeg uh, voor deze missie. Nee. Uh, dus, dus draagvlak, uh, als je praat over draagvlak, dan vind ik iets, uh, dat, dat is breed, dat is massaal. Ja. Uh, maar dat en wordt en steeds dat smaller ook, dus? Ja, dat is het al helemaal niet. Uh, en daarnaast is het zo, uh, ik heb soms ook wel eens... Nou ja, hoofdschuddend zitten luisteren naar, uh, naar al die mensen die tijdens de hoorzitting aan het, uh, aan het woord uh, kwamen. Mm -hmm. En ook trouwens een uh, debat in de Kamer. Uh, omdat er allerlei dingen worden beloofd die heel ver afstaan van de realiteit. Waar ik zeg schudde al, u uw hoofd het meest over? Waarvan dacht u, jonge, jongen, jongen, dit kan je niet beloven? Of denk moet ik denk dat u het weet. Toe zeggen? Nou ja, met, met name als het gaat over het, over het optreden natuurlijk in condoes. Uh, mm -hmm. als, als op enig moment... Je kunt je voorstellen hè, dat zeg maar, de, de force protection, dus het, uh, het risico, de beveiliging, wordt overgelaten aan de, aan de Duitsers. Uh, en uh, de Afghaanse politiemensen mogen absoluut niet uh, zeg maar, uh, nou ja, in ieder geval een militaire uh, operatie gaan doen... of militair militaire karakter krijgen wat ze aan het doen zijn. Ja, ik ga je, geef je te doen op het moment dat je ergens op het goede bent lopen en je loopt in een hinderlaag. Mm -hmm. Gaan we dan de Taliban even vragen om even een time-out uh, tot de Duitsers er zijn of zo? Wat is dat voor een onzin? Ja. Hè? Ja. Maar het wordt, het wordt wel gewoon gezegd. Hè? Mm -hmm. Dus in die zin zeg ik... Ja, er is een enorm verschil tussen politieke wenselijkheid en militaire realiteit. Ja, nou, is en er straks, de... nou is er straks formeel geen meerderheid in de Kamer. Hè? Nu formeel maakt dat niet uit, want de Kamer heeft er eigenlijk niks over te zeggen. Het is een gunst van die kabinetten, ja. want die willen graag die steun. Maar nu gaat u daarheen, naar Koendouws met wetende dat er geen parlementaire meerderheid is. Wat is dat voor een mededeling naar uw leden? Nou, dat is gewoon heel slecht, want natuurlijk is het voor onze leden belangrijk... Om te weten dat datgene wat ze doen, dat daar een breed draagvlak over in de samenleving. Nou, uh, ja, dat is er dan niet. Uh, gelukkig kan ik wel zeggen, want dat is uit alle onderzoeken de afgelopen tijd wel gebleken. dat er voor de militairen. Uh, en dat zal ongetwijfeld ook zo zijn voor de politiemensen. veel waardering is voor je werk doen. Ja. Maar die missies, ja, die missies op zich. Uh, daar heeft de gemiddelde burger van. het is ver weg en het kost een hoop geld. Dus we moeten er maar niet aan beginnen. Zou het ooit zover kunnen komen? Dit is een soort, soort uh, uh, jongensboekenvraag uh, hoor. dat uh, er zo weinig draagvlak is dat, jullie, dat, dat de militairen zich zo weinig steun voelen dat ze gaan muiten? Dat zij gewoon zeggen, we gaan niet. Nee, dat, dat kan me niet voorstellen. Ik heb in mijn, in mijn hele vakbondscarrière, uh, waar ik uh, militair vakbondswerk doe... Uh, dat signaal nog nooit opgevangen. Uh, nee. Want daar zijn militairen veel te loyaal voor. En daar krijgen ze echt niet uh, toe, uh, toe bereid. Tot als laatste, heel kort. Uh, overweegt u met uw collega's naar het torentje te gaan... en tegen Mark Rutte te zeggen. Mark Rutte, niet doen, jongen. Als, ik dit, als wij dit allemaal zo overzien, dat wordt een ellende. Nou, Dat is nog niet, niet zo gebeurd, maar het is wel zo dat uh, als het gaat om de rol van het parlement, die moet de, de regering uh, controleren, ik vind wel dat het parlement hier een, een verantwoordelijkheid heeft om de regering aan het jasje te trekken en dan deze onzalige ongelijke de lijn te maken. Goed, meneer Van den Burg van de militaire vakbond AFNP, hartelijk bedankt voor, dit, uh, voor deze toelichting. Graag gedaan. Oké. Okay. Goed, Gert, was uh, de villa voor zover? We gaan even plaatsmaken voor nieuws en weer en verkeer. En, en, wij wachten op de, en wij wachten vervolgens op de verslaggever van de NOS... over de uitspraak van de wrakingscommissie. Wrakingskamer, ja. Wrakingskamer, in het proces tegen Wilders. Ja. ja, daar wordt meer gevraagd dan op andere manieren recht. Voor de, de derde keer heeft hij een wrakingsverzoek aangevraagd afgelopen donderdag. Luister naar het nieuws en daarna opnieuw naar Villa VPRO. We houden u op de hoogte vanzelfsprekend. Tot zometeen.